Tielke deertsra met het NOS-journaal. Topcrimineel Willem Holleder is aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het medeplegen van twee moorden. Volgens de OM heeft Holleder de opdracht gegeven... voor het vermoorden van vastgoedhandelaar Kees Houtman in 2005... en kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Holleder is opgepakt op basis van de verklaringen van kroongetruige Fred Ros. Hij werd al eerder met de moorden in verband gebracht. De 56-jarige Holleder zat zes jaar lang in de gevangenis... voor afpersing van onder meer vastgoedhandelaar Willem Enstra. Begin 2012 kwam hij vrij. Holleder wordt nu ook verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij zit vast. Op Java zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving. Mogelijk loopt het aantal nog op, want er worden meer dan honderd mensen vermist. Ook zijn er tientallen gewonden. Het natuurgeweld in het midden van het Indonesische eiland... werd veroorzaakt door hevige stortregens... Het is nu regentijd op Java en daarom is er kans op meer aardverschuivingen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Rond de regeringsgebouwen van Noorwegen is afluisterapparatuur gevonden. De Noorse krant Aftenposten ontdekte de kastjes waarmee dataverkeer en telefoongegevens kunnen worden onderschept. Zelfs de locatie van de koning en de premier zouden ermee kunnen worden opgespoord. Wie de apparatuur heeft geplaatst is niet duidelijk. Kardinaal Simonis wist al in 2000 van het misbruik door zijn voormalig hulpbisschop Jan Nienhaus. Hij werd gewaarschuwd door een slachtoffer, staat in een nieuwe biografie van de kardinaal. Simonis vond destijds dat er te weinig bewijs was. In 2010 zei de kardinaal nog dat de kerk jarenlang niet op de hoogte was van het seksueel misbruik door priesters. Het weer. Vanmiddag breekt van tijd tot tijd de zon door in de kustprovincies. En in Limburg kan een bui vallen. Het is 5 tot 8 graden. Morgen zonnige periode en dan is het iets kouder. 3 tot 6 graden. Dit was het nos journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat Vide tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Ja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 Welkom bij 2 Uur van Zandvoort op zaterdag bij CFM Zandvoort. En die over wij met de zil van Game Rafty, dat was de Baker Streets. Ja, we gaan weer over naar Sean Lemmers, die is vanmiddag aanwezig bij de wedstrijd RK Fiek tegen SV Zandvoort. We zijn natuurlijk heel benieuwd uh, hoe het gaat met de heren van SV Zandvoort. Hoe is het daar, Sean? Nou, ik kan je voorsprong voor Zandvoort uh, melden, want we staan met 0-1 voor in uh, rond de 35e minuut. Dat was een schitterende goal. Althans, uh, een hele mooie loop naar voren. En Kevin van Zijs... Wat je nu? bent nu getuige van de 2-0. Kijk, <tied> helemaal hey! goed. Helemaal goed. goed. Ja, uh, net was een schitter op de keeper. van heel ver zijn goal. En, uh, ja, en uh, Colin die... trapte hem over de keeper heen. Maar hij ging met de stuiterbal over de goal. Er had de 2-0 moeten zijn. Maar het is nu... 2-0 en terecht deze 2-0, want Zandvoort is dus echt sterker dan RK Nou, mooie eerste helft dus voor XF Sanford. Dankjewel voor dit moment, John. En zo meteen bij okay. de tweede helft komen we weer bij je terug. Ja, oké, okay, ik hoor je. Da. Dat was John Lemmes, het tweede da. uur met daarin de volgende onderwerp, Albert-Jan. Nou, we hebben net even werkoverleg gehad, luisteraars. We hebben uh, besloten de evenementenagenda wat in te korten uh, vandaag. En we, uh, alleen met betrekking tot de evenementen van dit weekend. Dit natuurlijk allemaal in verband met het vele schakelen. Wat wij vanmiddag gaan doen, allereerst nog naar, uh, een paar keer naar Lauwen en Hardy... waar daar momenteel 24 uur lang live vinyl wordt gedraaid... ten behoeve van serious request, het goede doel. En waar de tussenstand inmiddels is opgelopen tot ruim 1250 euro... Uh, goed, 2-0 SV Zandvoort, dat hoorden u zojuist van John Lemmens, ook goed nieuws. Dus de evenementenagenda om half vier. En dan hebben we natuurlijk tussen de muziek door ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, schakelen ze dus straks met, zoals gezegd, naar Laudan en Hardy. We gaan straks een voorbeschouwing, gaat uh, Dolly houden bij de ijsbaan. Want die wordt om vijf uur officieel door onze burgemeester geopend. En natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort met veel muziek. Zo is het, tweetal platen en dan komen we weer bij Dolly en Lea. Daar bij Laura Hardy. Helemaal lekker voor de Zandvoortse voetballers vandaag. We hebben de wedstrijd Zandvoortse... die spelen vandaag uit tegen RK Fiek. En we worden juist ja, van Sean Lemus. Die staan met 2-0 op dit moment voor. Nou, daar hebben we ook nog een team van de veteranen eens. Ze spelen vandaag thuis tegen Schoten. En ook daar staat het 2-0 in het voordeel van de heren van uh, Zandvoort. Dus ook de veteranen die gaan lekker daar uh, tegen de wedstrijd tegen Schoten. Zometeen gaan we weer live over naar Laura Hardy, naar Lea en Dolly. Dolly is daar lekker aan het schilderen. de hoes van Songs in the Key of Life van Steven Wander. Die komt op de motorkap. En daar gaat onze eigen Dolly voor zorgen. Uiteraard met behulp van de, de kunstenares Marianne Rebel die daarbij aanwezig is. Dat horen we na dit plaatje hoe dat allemaal verloopt van kledersnijden en de pips. Hier is The License to Kill. Hey baby, Try to run away Dat was Lucille van Kleddersnijt en de Pips en de license to kill Ja, ze gaan we weer schakelen naar Laura en hardy. Dus uh, ja, dat is 24 uur vernieuwen. is afgelopen nacht om 12 uur begonnen. Dus ik ben heel benieuwd of Lea daar alweer aanwezig is... en uh, ons kan vertellen wat er allemaal op uh, die moment gaande is. Ja. Wie hebben we aan de lijn? <laughs> Lea, hallo. Hey, Lea, goedemiddag. Hai. Vertel, hoe gaat het met je moeder? Nou, ze was net nog heel erg druk bezig. Ze heeft nu even een pauze genomen. Uh, en ze heeft me net verteld dat ze, net, dat ze heel nerveus was. Want ze is heel erg bang dat het natuurlijk verkeerd afloopt. Oké, okay, het, het gaat vandaag uh, vanaf uh, tot uh, 12 uur uh, gaat het door. Dan wordt het uh, eindbedrag uh, eind, uh, bekendgemaakt. Maar uh, hoe is de sfeer momenteel uh, met de, met de jockeys en met de gasten? Nou ja, de sfeer is nog steeds heel leuk. Ik heb net even gepraat met de disjockey Die mij vertelde dat hij wel even moe was. Maar nu niet meer. En dat begrijp ik ook wel met de muziek die hier gedraaid wordt. Daar word je ook gewoon wakker van. Ik heb begrepen dat er nog een aantal... Hoe noem je dat? Aan de zijkant van de vinyl... Ook nog een aantal andere activiteiten gaan spelen vanmiddag. Weet jij daar ook iets meer van? Ja, ja, dat klopt. Er komt zometeen nog... Haring, als ik het goed heb, van Patrick van de Zemermin. Die komt hier haring snijden en verkopen. En okay. dan is er later op de avond ook nog een veiling. Een waarin zij speciale ja, LP-pakketten van de Ruud Band weggeven. Hey. Nou niet weggeven, die moet je natuurlijk kopen. Wat een, wat een leuke uh, initiatief. En dan komen er ook nog uh, persingen elp, van de LP's uit de fabriek in Haarlem. Uh, en trekkaart voor de ijsbar. In Amsterdam. En voor vier personen onbeperkt La Chouffe drinken. <laughs> Oké. Okay. Dat is heel sterk bier. Maar hoe laat, weet je hoe laat die veiling begint? Dat zou ik niet weten. Nee, geef niet, geef dan je mag maar niet. Je moet gewoon langskomen en dan He? gewoon wachten. Kijk, dat is het enige juiste antwoord. En Iedereen moet natuurlijk een plaat aanvragen voor minimaal vijf euro. Allemaal voor het goede doel van Serious Request. Weet je wat het goede doel is dit jaar van Serious Request? Uh, ja, dat is toch dat ze... Dan moet ik even denken, hoor. Dat je van de meiden... Af moet blijven. Heel goed. Uh, yeah. Ja, <laughs> inderdaad. Je dankjewel. Dat zeg je heel goed. Oké, okay, maar ik heb ook begrepen, er komt ook nog een kapper. Dus iedereen kan geknipt worden. En de ja, haren... klopt. Er is net ook... Uh, is er iemand uh, komen tapdansen hier. Oké. Okay. Hey, leuk. Ik heb mijn luchtgitaar even gepakt. Daar heel... heb ik niks voor gekregen alleen. Maar... <laughs> Geweldig. Hartstikke leuk. Uh, hoeveel mensen schat je nu dat er ongeveer uh, aanwezig zijn? Uh, ja, ik denk toch wel 25. Okay. 30, denk ik. Maar het de... kan nog veel meer. Inderdaad, gewoon langskomen. Zeker straks een borreluur zit er aan te komen. Dus het wordt straks natuurlijk hartstikke druk. En ook vanavond zal het nog drukker dan druk zijn. Gisteravond was het ook al her, heel, heel erg druk, had ik begrepen. En, maar de sfeer, zit ja, dat klopt. Er, de sfeer zit er goed in. Ik zou zeggen, Lea, stort je weer in het feestgedruis... en uh, om kwart voor vier komen we weer bij je terug. Is goed. Dat ah, het dan klinkt wel gezellig doei. daar, hoor, bij je, Lea. Doei, doei. Lea, klinkt wel gezellig doei. daar bij ja. je, hoor. Want wat hoor ik nu. This is my life, hè? Ja, hè? Ja, inderdaad. Shirley is allemaal... Pesci. Dus, oké, okay, het gemiddelde publiek is wat aan de oudere kant. Het wordt straks weer tijd voor de jeugd, hè, Lea? Ja, die moet ook gewoon <laughs> langskomen. We ik, ik zit hier ook met mijn luchtgitaar. Oké, okay, hartstikke goed. Hey, veel plezier en tot kwart voor vier. Dan komen we weer bij je terug. Ja, tot zometeen. Tot zometeen. Doei, doei. doei. Dankjewel. Uh, nou, de veteranen hebben in, in, inmiddels de 3-0 gescoord. Zo, meteen de scène Meteen <lacht> 3-0 uh, gescoord. Oké, okay. Pet uh, Verbrugge die heeft de derde gescoord. Okay. Nou, mooi nieuws. shells.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 De CEO van Nick en Simon en pak maar mijn hand. En daarmee zijn we toegekomen aan de evenementen. Geen Albert-Jan, ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, mooi. Kom maar op dan. Maar we hebben, we hebben besloten om ons te beperken tot dit weekend. Morgenmiddag om deze tijd krijgt u de uitgebreide evenementenagenda. Met, ook met betrekking tot evenementen van komende week en komend weekend. Want ja, we, we blijven schakelen van links naar, van het voetbalveld naar de Halterstraat. En weer terug. Dus we vandaar alleen de evenementenagenda voor dit weekend. Nou, Natuurlijk, zoals al meerdere keren hebben we geschakeld naar het Serious Request gebeuren. Wat 24 uur vinyl inhoudt bij Lal en Hardy. Vannacht om 12 uur begonnen. En dat gaat nog door tot vanavond 12 uur. U kunt uw eigen plaat, uw eigen vinyl meenemen. En voor minimaal 5 euro doneren voor het goede doel voor Serious Request. En uw eigen plaat ten gehoren brengen. Daarnaast zijn nog vele, vele activiteiten, waaronder natuurlijk straks rond de borrel de haringhapperij van de heer Berg. U kunt uw haren laten knippen. Er is vanavond later op de avond ook nog een veiling. U kunt natuurlijk alle activiteiten ook volgen via onze app. Dan gaat u naar 24 uur vinyl en kunt u live via de livestream meekijken wat er gebeurt in Laurel en Hardy. Dat allemaal nog tot vannacht 12 uur. En ik zou zeggen, hebt u, houdt u van viniel, hebt u nog een plaat liggen, schroom niet en spoed u naar Lalo en Hardy. Daarnaast is natuurlijk om 12 uur de, de ijsbaan geopend, officieus geopend. Want om 5 uur wordt die officieel geopend. Daar gaan we straks tussen 4 en 5 gaan we daar schakelen met onze verslaggever Dolly Tempierik. Die een voorbeschouwing gaat houden op de officiële opening. En het gebeuren al daar. En dat is allemaal nog tot, uh, tot en met 4 januari. En er zijn vele, vele activiteiten in en rondom, uh, de, op en rondom de ijsbaan. En voor meer informatie kunt u kijken op www.winterwonderlandzandvoort.nl. www.winterwonderlandzandvoort.nl. Dan kunt u vanavond ook nog heerlijk Christmas shopping. En wel de Christmas shopping night. Van, uh, vandaag is er een Christmas shopping night in Zandvoort aan Zee. Zo kunnen. Nog de laatste benodigdheden en outfits in huis worden gehaald... voordat de kerstdagen beginnen. Diverse ondernemers hebben leuke aanbiedingen... of hebben tijdens het shoppen iets lekkers voor u klaarstaan. En dat is allemaal vanmorgen om tien uur begonnen... en het loopt allemaal door tot vanavond tien uur. Christmas Shopping Night in Zandvoort. Heerlijk gezellig verlicht. De ijsbaan natuurlijk open, dus sfeervol Zandvoort by night. En heerlijk gezellig winkelen met z'n allen. De jazzliefhebbers wordt vandaag ook aangedacht. Ze zijn van harte welkom vanaf 4 uur. En dan hebben we het over jazz aan zee. En dan hebben we het over strand uit Thalassa, nummertje 18. Uh, onze gastheer uh, uh, Ton Ariensen zal u dan verwelkomen om 4 uur. Want daar treedt op trio Nick van den Bos featuring Mirjam van Dam. En jazzliefhebbers, u mag het niet missen. Dat allemaal in het café Het juttertje wat, euh, plaats, euh, wat euh, plaats heeft gevonden in Thalassa. Dat allemaal vanaf 4 uur. De entree is gratis, dus jazzliefhebbers... spoedt u om 4 uur naar Jazz aan Zee. Dan gaan we naar euh, morgen 14 december. Dan is er weer een Zandvoortse rommelmarkt in kerstsfeer. Morgen is het weer zover. Dan wordt er weer een rommelmarkt georganiseerd in Theater de Krocht. Dit keer zal het thema kerstmis zijn. Natuurlijk mogen alle tweedehands spullen gewoon verkocht worden... maar er zal een kersttintje aangegeven worden... De Rommelmarkt vindt plaats in Theater de Krocht aan de Grote Krocht in Zandvoort en is geopend van 10 uur morgenochtend tot 4 uur morgenmiddag. De bar van het gebouwde Krocht zal de hele dag zijn geopend en worden koffie, drankjes en broodjes geserveerd. Dus dat allemaal morgen in gebouwde krocht. Vanaf 10 uur s morgens tot 4 uur s middags. Zandvoortse rommelmarkt in kerstsfeer. En dan dacht u dan, is er verder nog wat te doen? Ja, zeker morgen. Want er is ook een kerstmarkt aan de zee. En morgen bent u ook van harte welkom op de Zandvoortse kerstmarkt rond het Raadhuisplein. Een mooie gelegenheid om uw kerstinkopen te doen, die u dus vanavond dan vergeten bent. De kinderen vermaken zich ondertussen prima op de ijsbaan toe aan een opwarmetje en na het winkelen, kom dan gezellig even langs bij de koek en zopie stand, bij de ijsbaan of reserveer een gezellig tafeltje bij een van de vele restaurants in het centrum. Dat morgen allemaal vanaf 12 uur tot 6 uur en het allemaal rondom het raadhuisplein. En tot slot morgen hebben we ook een winterborrel en dat is morgen is er weer een gezellige winterborrel bij Club Nautiek met heerlijke muziek, lounge en featuring Sanne, Esther en Bert. Dat begint allemaal om 3 uur morgenmiddag. En dan hebben we het over Club Nautiek strandafgang 23 aan het strand. De winterborrel bij Club Nautique, morgen vanaf 3 uur op het strand. Genoeg te doen in en rondom het centrum in Zandvoort dit weekend. Weer heel gezellig allemaal, en ook Belouder en Hardy dus. Nou, Albert-Jan zei het net al, wil je live meekijken wat daar gebeurt? Download dan nu de ZFM-app. Zoek even in de Play Store of de App Store onder uh, ZFM. En download de app en kijk mee met 24 uur vernieuwd door. Oké, okay? hier vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Zometeen gaan we weer naar het voetbal over, naar Sean Lemmers. Die is bij RK Vick tegen Esfers-Sanfort. Maar eerst deze van Raccoon. Brick by brick, we built a house and then we broke it down. Work for work, we meant to hurt and then we killed the sun.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 You never will know what life's about, what life's about We're building a fire Roll around. Cause nothing here is ever good enough for ya Nou, de wedstrijd tegen RK Fiek, die is nog niet gestart. We hebben het over de tweede helft. Dus even voor vier uur gaan we over naar Sean Lemmens. Gewoon eerst weer muziek. Ja, zo is het maar net. Hier is Narada Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy. Je kan, je kan hem verwachten Albert. Je kan op verwachten. En hey, we gaan richting de kerstperiode. en CFM doet daar uiteraard uitgebreid aan mee met heel veel lekkere kerstmuziek. Zo vanaf nou, dit moment, de afgelopen dagen heb je al wat uh, kerstplaten kunnen horen. Tot en met tweede kerstdag 2014. Nou, we gaan het uh, even hebben. niet hebben over de kerst, maar wel over het jeugdhonk. Want het jeugdhonk uh, is weer geopend. Ja, en het mooie is, het is al het positieve nieuws. Uh, SV Zandvoort staat voor serious request. Uh, ja, uh, de opbrengst uh, laat iedereen versteld uh, staan. En uh, ook een positief nieuws is dat het jeugdhonk ook weer uh, onder dak heeft gevonden. Want sinds 1 december is het jeugdhonk in Zandvoort op de Kosterstraat 1A weer geopend. Op maandag en woensdag staan de vrijwilligers en jongerenwerkers weer klaar om er een gezellige avond van te maken. Iedereen tussen de 12 en 18 jaar is welkom. De jongeren moesten een anderhalve maand uitwijken naar het pluspunt omdat er problemen waren met de vergunning van de nieuwe club. Dankzij het grote succes en de positieve evaluatie... maakt het Jeugdhonk dus nu een doorstart. Hartstikke positief nieuws. En het Jeugdhonk heeft weer een dak boven zijn hoofd aan de Kosterstraat 1A. Oké, okay, voor Dolly en Lea. Zo dadelijk gaan we weer naar jullie doorschakelen. Dus de zender mag weer aan, hè. Wij draaien ondertussen wat kerstmuziek. a kind Dit was een stichtelijk hoor. Ja, dat dacht ik. Mary J. Blythe. Zo is oh, het. Oh. Zo is het. Ja, je uh, ja, kan niet alleen uh, trouwens de, de cam van uh, 24 uur van bij Lauren Hardy volgen via de CFM. He. Maar ook die andere cam he, bij het Glazen Huis in Haarlem. Ja, klopt. is is leuk. Al vol op actie. En, ja, uh... vol op actie. Maar het is nu een drukke bol daar op de grote markt. Dat wil je niet weten. Wordt helemaal vol gebouwd daar. Hè? Het is helemaal vol oh. gebouwd. Ook uh, de markt staat er op dit moment... En het is uh, daar, uh, daadwerkelijk een drukte van belang. Eens even kijken of het ook een drukte van belang is uh, bij Louder en Hardy. We schakelen weer live over naar uh, Lea of Dolly. Wie hebben we aan de microfoon? Hey. Het is mij, Dolly! Hey, hey, Dolly. <laughs> hey, Ja, we zijn heel benieuwd, Dolly, hoe jouw uh, schilderkunstjes zijn verlopen. Nou, ik had er heel weinig vertrouwen in. Ik kreeg een uh, LP-hoes van Stevie Wonder... Met allemaal rondjes, met uitvagende kleuren. Steeds weer opnieuw donker beginnen. Weer helemaal doorgaan naar licht. Ik denk, nou jongens, dat, dat Crea Bea hier gaat het niet trekken. Maar ik moet zeggen, hij lukt. Oké. Okay. Onder, de... Onder de bezielende leiding hè, van uh, onze Marian oh. en Aaltje. Het komt allemaal goed, jongens. Ik... En er, er lopen hier uh, steeds meer gezellige mensen binnen. Dus de sfeer is hier uitstekend. Er was hier ook een speelgoedwinkeltje, zag ik, opgezet. Maar die wordt nu afgebroken, bedoel ik. En uh, van een uh, nieuw bedrag kan ik jullie helaas nog niet op de hoogte houden. Nee. Ik heb, begrepen... heb jij het net gehoord, Lea? Nee, nee, klopt. Oh, Lea, de muziekje. Ik zie ineens Lena sta Lea staan juichen, maar er kwam een favoriet muziekje. Nee, om acht uur komt er weer een nieuwe melding van het bedrag... ...wat inmiddels is opgehaald... Maar ik moet zeggen, sinds de laatste telling... er liggen heel wat meer briefjes in de doos dan voor de, toen ik binnenkwam. Dat is een goede zaak, want uh, ja, het, het streefbedrag was nogmaals gezegd 1500 vijf, euro. Maar daar gaan ze wellicht ver, ver overheen, hè? Ja, want we stonden natuurlijk een paar uur geleden al op uh, 1280, meen ik. Ja, zoiets klopt. Ja, ja, dus nee... En er komen steeds andere mensen. Het is wel lachen hoor. Er is een heel ander publiek steeds op het tijdstip van de dag. Ja, vanavond... En het gaat nu vollopen, Dus daar gaat het hartje op. Helemaal goed. En uh, goed, oké. Okay. Uh, de motorkap, want daar worden al die schilderijen op uh, gemaakt. Die wordt vanavond geveild. Uh, zijn er nog plekken vrij op de motorkap? Uh, er zijn nog 1, twee, drie, vier plekken. Oh, wacht even. Daar ook nog. <hijen> Vijf, zes plekken zijn er nog te vergeven. Nou, die gaan, die gaan natuurlijk ook nog volkomen, komen. Want uh, ja, het, het, de spannende uren komen er natuurlijk nu aan. Het borreluur staat op het punt te beginnen of is net begonnen. En vanavond natuurlijk ja. het grote feest. Met om twaalf uur de onthulling van het totaalbedrag. Nee, helemaal geweldig. Ja, en, Dolly, en weet je, ja? ik vind dat met dat schilderen met die, met die motorkap... Denk niet, ik kan niet tekenen, want dat dacht ik ook. Maar het lukt gewoon. Het lukt gewoon. En we zijn zo benieuwd naar het resultaat, Dolly... Ja, ja kunnen, kan we, ik me kunnen, voorstellen? kunnen we niet wat afspreken? Kan je geen fotootje maken en die op de Facebook-site van CfM zetten? Ga ik een Ruud vragen, want Ruud heb foto's gemaakt. Oké, okay, nou, onderhandel gezellig ja? even met, met Ruud. Foto komt eraan. Uh, de volgende keer dat we jou bellen, dat is rond over kwart, over vier. Dan ben je wellicht al bij de ja? ijsbaan. Nou, ik denk het haast niet, want het is nu, we gaan nu naar de klok van vier uur. En ik moet nog gaan mijn schilderdrijdje werken. Okay, schilderijtje. Een schilderijtje bedoel ik. Schilderijtje. Schilderijtje. Schilder Oké, okay, zullen we dan zeggen dat we, dat we om kwart over vier gewoon nog even proberen weer te bereiken? Ja, en dan hoor je wel waar je En dan horen we, we wel waar je zit. Donny, nog veel Is plezier. Goed, man. Groetjes aan Lea en uh, de barkeeper en aan de DJ. Heel veel plezier. Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel. Allemaal komen. Dankjewel. Lauer Hardy, de Altestraat Tot 12 Hoi. uur vannacht. Goed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 I'm De grote hit van dit moment, de CEO van de Klaps. Dat was uh, Wolk en uh, zo gaan we weer over uh, naar het voetbal. RKV tegen SV Zonvoort, daarvoor uh, is aanwezig uh, John Lemmens. Nogmaals, goedemiddag John, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, en hoe verloopt de wedstrijd op dit moment? Nou, het was uh, even, we waren nog geen drie minuten bezig. ze werd uh, gescoord door RKV door, ja, je kan wel zeggen... blunders in onze verdedigingen. Maar goed... Uh, wel of geen blunders, al zijn schitterende aanvallen. Dan uh, nog... Uh, de weg 2-1 gescoord. Uh, RK Fick kwam uh, er even goed uit. Ging druk zetten bij eerste Zondvoort. Maar Zondvoort het, herpakt het zichzelf weer. En... daar uh, nou, kreeg zelfs net een schitterende kans. Maar ja, de bal mocht er niet in. Maar... toen kwam RK Fick eruit. En... Uh, Arnold Jongels pakt de bal net is en met een enorme spurt van Ronald Grales... wist tussen de 2-2 te voorkomen. Dus de stand is nog steeds 1-2... in het voordeel dus van SV Zandvoort. Oké, okay, nou laten we hopen dat de wedstrijd uiteindelijk... in een winst gaat blijven lopen voor SV Zandvoort, Sean. Dat hopen we zeker. En daar gaan we ook nog steeds vanuit. Dankjewel, Sean voor dit moment. En dan gaan we nog even naar de veteranen. Een wat die spelen trouwens vandaag ook, Sean. Die hebben vandaag thuisgespeeld tegen Schoten. De eindstand van die wedstrijd, dan weet jij dat ook even. 5-0. Dat is een hele mooie overwinning. Dus van Paap en zijn consorten kunnen feestvieren in de kantine. Zo is dat, het. Uh, dat is weer goed. Ja, dank okay. je dankjewel voor dit moment. En uh, zo meteen even ja. voor uh, half vijf komen we weer bij je terug... voor de eindspurt van deze wedstrijd van S.W.S.Holvoort tegen RK Viek. Inderdaad, het laatste plaatje voor het nieuws en weer van 4 uur gaat eraan komen. Hier zijn de Brothers Janssen. We gaan even disco stampen. Hè.